In februari zou toenmalig minister Zijlstra al een gesprek hebben met Lavrov. Dat ging toen niet door omdat Zijlstra moest aftreden... na een leugen over een ontmoeting met president Poetin. De World Press-fotoprijzen zijn uitgereikt in Amsterdam. Twee Nederlandse fotografen zijn er met een eerste prijs vandoor gegaan. Carla Kogelman won in de categorie Lange Termijn Projecten... met een reeks over vier kinderen in Oostenrijk... Kadir van Lohuizen won in de categorie Milieu... met een serie over afval in zes wereldsteden. De World Press-foto van het jaar... ging naar de Venezolaanse fotograaf Ronaldo Chemiet. Hij won met een foto van een demonstrant... die brandend door de straten van Caracas rent. Het weer nog wisselend bewolkt. In het midden en zuiden van het land de meeste opklaringen. In het noordoosten kans op regen. Het is een graad of zeven. Morgenochtend kans op mist. In de middag vooral in het zuidwesten ruimte voor wat zon. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Astrid, is Nachtzuster met Astrid de Jong. 0800-1121 is het telefoonnummer dat je kunt gebruiken... als je een vraag wilt voorleggen aan alle mensen... die Radio 1 luisteren op dit moment. En dat zijn er nog best veel, hoor. Um, eens even kijken, Ja, dat hele verhaal van Katinka... daar had ik net Henny over aan de telefoon. Katinka die heeft een uh, akkefietje met een koppel. Die hebben haar aangeklaagd omdat ze haar werk niet goed genoeg zou hebben gedaan. En zij vindt dat heel oneerlijk. En dan denkt ze, ja, maar jullie doen ook oneerlijke dingen... want ze hebben haar als het ware gebruikt om geld wit te wassen. Dus nu wil zij die... Met, nou ja, in ieder geval ze vroeg om advies en Henny gaf net advies. Die zegt, ja, iemand die misbruik maakt van de bijstand... kun je aangeven bij de gemeente. Uh, maar beter nog kun je tegen die mensen zeggen... laat me nu met rust, dan laat ik jullie ook met rust. Nou, zo zitten we een beetje mensen met illegale handel uh, te helpen. Dat kan natuurlijk ook. Los daarvan behandelen we ook gewoon hele eenvoudige vragen... zoals die van José. Zijn dieren over het algemeen symmetrischer dan mensen... of zijn ze ook aan twee kanten ongelijk... Maar van dat minder op omdat het dieren zijn. 0800 1121. Ik heb de noodoproep van Doreen hier nog, die ontzettend graag een goed betalende baan wil, zodat ze de erfgenamen van het bedrijf van haar ouders kan uitkopen. 0800 1121. Als je nog adviezen voor haar hebt. En Johannes, sprak ik zojuist, die zegt bij ons in Friesland... heet een moestuin geen moestuin, maar een groentetuin. Wat de lading veel beter dekt. En nu denkt Johannes, uh, waarom heet een moestuin eigenlijk een moestuin? 0800-1121, of even een mailtje nachtzuster-apenstaartje omroepmax.nl Een berichtje mag ook via Twitter of Facebook naar nachtzuster. En je kunt natuurlijk altijd appen. En dat doe je via de gratis Radio 1-app op je mobiele telefoon. En kom vooral chatten via omroepmax.nl slash nachtzuster. Tuintje in mijn hart van Damaru samen met Jan Smit. Ik was bijna vergeten het liedje en dan hoor ik het weer... en dan denk ik, ach ja, dat waren nog eens tijden. 0801121 voor vragen en voor antwoorden. Ik zie nu een hele leuke vraag binnenkomen via de app. Dus uh, die gaan we even proberen terug te bellen... zodat ze haar vraag in de uitzending kan stellen. Uh, maar voor nu, Ferdinand, goeienacht. Hallo, schat. Ja, goeienacht. Hallo. Ik heb dat nummer doorstaan, wat je net draaide. Ja. Maar ik vraag me af wat er in zijn tuintje groeit. Maar oh. het gaat om twee dingen. In het tuintje is hard liefde. Liefde? Ja. Nee, dan zing je anders. Maar laten we daar even niet over praten, schat. Oh. Het gaat om dat griepvirus. Ja. Een virus is een van de slimste elementen die we op deze planeet hebben. Als je bonobo's hebt of champonciërs, die veranderen over tienduizend jaar of duizend jaar, passen zich aan de omgeving. Een virus verandert per klimaat, per warmte of kou. Deze inendingen zijn de grootste oplichting die er ooit zijn geweest. Geloof me, als je een griepinjectie krijgt, en je krijgt geen griep. dan denk je, nou, dat komt door die griepinjectie. Maar er zijn de helft van die mensen. ben je er nog? Ja. Oké. Okay. De helft van de mensen. die krijgen griep. en dan zeggen ze, ja, die, die, die, die, die vaccinatie is die aangeslagen. maar dat komt. omdat de component. van het virus. ieder jaar verandert. Maar wacht even, die hele grieprik is dus volgens jou gewoon helemaal voor niks. Het is niet alleen voor niks. Het is een grote oplichting. Oh. Hoe kan je iemand een griepinject geven... als je weet dat het volgend jaar het griepvirus helemaal anders kan zijn? Nou ja, omdat je dan in ieder geval het griepvirus dat erop lijkt uitsluit. <laughs> Nee, maar het is, nee. ik, ik ben altijd heel naïef in die dingen hoor. Maar jij gaat toch niet nee, nee, al die artsen dus het... en al die gezondheidsorganisaties gaan toch niet de moeite nemen om al die mensen daarheen te brengen om een gript, om een prik als te geven als het dat, helemaal nergens goed voor is? 70 miljard euro op over de wereld. En ze weten dat het eigenlijk voorkomen zinloos is als een griefvirus verandert. Dan krijg je gewoon weer griep. Begrijp je? Dat, dat wou ik even duidelijk stellen. Ja. En iedereen die moord weet het ook. Maar ik wil jou compl uh, een compliment maken. Oh, gelukkig, ja. Omdat je een fantastische uitzending altijd maakt. Oh. En ik, ik vraag je toestemming. Om een, ik heb een gedichtje gemaakt. Ja. Dat duurt niet heel lang. Ook nee, dat duurt niet heel lang. 25 ja. regels. Maar om 25 om... regels? Weet je wat dat kost? Zendtijd ja, voor 25 regels. Mag ik het nog even aan je voorlezen? Um... Jawel. <gij je <gij Nou, je zet vooruit zet dan maar. Geluk... 25 okay. regels, hè? Ja, meneer. Nee. Ja, Oké, okay. doe maar. Het gaat om Don shot. Die ken je wel, hè? Ja, maar dan moet je, wel, moet je wel gaan. Niet om iedere zin nog uh, commentaar nee, vragen. Even uitleggen. Delft Donkeyshot die vechten die tegen de windmolens, bla bla bla. Ja. Oké. Okay. Ja. Heb je al even geduld voor me? Nee. Wil je ophouden? Nou, Ferdinand, lees nou die regels voor. Oké, okay, we ja. gaan beginnen. Ja. Het gedicht heet Dulcinea, Delta Bosso. Waar Donkeyshot liever werd. Moet ik je echt vertellen hoe ik je lief heb? Moet ik je echt zeggen hoe mooi je bent? Je haar dat je gezicht omlijst. Je ogen als gesmolten lava. Waar het gevoel van de hele wereld reflecteert. Alsof de goden je spiegels hebben gegeven. Waar je daarheen kunt kijken. Je warme lieve lichaam met de geur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 De tijd zal het leren. Mooi hoor, Ferdinand. Hm. Wat hmm. <laughs> Ja, het is ook mooi, maar... <laughs> luister. Ja. Nou, luister, lieverd. Oh. Mijn naam is Ferdinand Huismans. Kom ja. me op je computer. Dankjewel, Ferdinand. Dit is aan jou opgedragen met je naam eronder. Oh. En eens zou je daar heel erg blij om zijn. Maar je kan me googelen en dan zie je dat ik niet van de straat ben. Oké. Okay. Dank je wel, Ferdinand. Ik dank je, lieve schat. Dag. En ik wens je een hele prettige nacht. Hetzelfde. Adrienne. Hallo. Hallo. Uh, met, uh, het woordje moes, moestuin, hè? Het zou kunnen komen van het Duitse woord uh, gemu gemuze. Oh, natuurlijk. Ik woon in Maastricht en ben ik bijvoorbeeld ja. het Booswief. En dat is de groentevrouw. En ik, ik, ik, ben, ik ben wel vaker met dat woord aan het stoeien. En ik heb zelfs het uh, vermoeden dat het woord warmoes... daar ook vandaan komt, van warme groenten... door elkaar gekookt in slechtere tijden of betere tijden. In bepaalde tijden om toch aan goede voeding te komen. Dus, uh, maar het woord... Moestuin komt volgens mij van de af. Dus, dus, dus die straat in Amsterdam, waar, waar, de, waar het politiebureau zit... dat is dus de, de, eigenlijk gewoon het, de warme moes uh, straat. Ja, ik, denk, ik denk dat dat allemaal, uh, dat dat allemaal uit, het, uh, uit het Duits afkomstige woord is... waar diverse dingen mee gebeurd zijn in de loop ja. van de tijd. Ja. Nou, ik vind het helemaal niet zo gek bedacht, Adriana. Dank je wel. Nee. Nee, ik heb wel wat met het woord warmoes. Ik heb het ook al uh, aan Frits spits voorgedragen. En het is ook al goedgekeurd oh. door Nelleke Noordenvliet... om het uh, als woord weer terug in het taalgebruik te, gebruik te krijgen. Maar waar gebruiken we het dan voor? Voor, voor hutspot? Nee, warmoes is dus uh, gebruikt voor warme groenten, warme gemuze. Oh, Oké, okay. dus dat je dan zegt... Warme warme uh, jongens, hier zijn de aardappelen, hier is, hier is de warmoes. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, ja. Nou. Ik denk dan meer aan kolen eigenlijk, hoor. Oh. Dus, uh, maar gemuze komt, om bij de antwoord terug te komen... volgens mij van gemuze het Duitse woord. Wat, uh... Nou, ik denk het ook. Zomaar denk ik. dankjewel, je Adrienne. Ja. Oké, okay, meid. Succes met je uitzending. Dank je. Dag. Hoi. Tony? Ja, goeienacht. Goeienacht, Tony. Hoi. Ik heb een uh, vraagje over uh, broodbakken. Ja, ik uh, bak twee keer per week uh, brood voor mijn eigen. Ja. Maar dat brood dat blijft uh, twee dagen goed en dan begint het heel droog te worden. Ja. Maar die bakkers van tegenwoordig die gebruiken allemaal broodverbeteraar. Ja. Maar ik weet niet wat dat eigenlijk... Uh, Waar die toevoegingen dan zijn, niet erin zetten. Ja, maar dan gaan de bakkers natuurlijk niet vertellen. Want dan gaat iedereen dat in zijn eigen brood doen. Ja, nee, ik denk dat hij wel een standaard product is. Oh. Ja, dat kan ook natuurlijk. Ja. Want ik nou, moet altijd mijn brood uh, half weggooien, dus. Ja, dat is zonde. Ja. Ja, 0800-1121. Als iemand weet wat Tonny in zijn brood kan doen zodat het langer goed blijft, toch? Ja. Ja, gaan we doen. Oké. Okay. Okay. Doei. Bedankt. Hoi. Hoi. Anneke. Ja, met mij. Dag. Uh, mengelmoes. Dat is alles bij elkaar. Dus oh ja, een moestuin moest. is een mengelmoes. Een moestuin ja, ja. is een mengelmoesje van gemoezen eigenlijk. Ja, mengelmoes van uh, ja, groentes, moesbuin. Mengelmoes. Ja, het is eigenlijk allemaal helemaal niet zo ingewikkeld. Nee, hè, simpel hè. Ja, nou dan en zijn we eruit. Is eigenlijk van alles en nog wat. Nou, een de, de, de, de, de, de, de, de, mengelmoes, moes, uh, groente, uh, uh, volgens mij, zijn, volgens mij uh, kan. Uh, ja, want dan is een mengelmoes is eigenlijk een betere benaming dan een groententuin, want dan vallen de aardbeien er ook onder. Ja. Alles zat ja. eronder. En mengelmoes van. Uh, nou, moes. Moesdingen. Moes dingen. Moes dingen, ja. <laughs> Dankjewel, Anneke. Graag gedaan, hè. Succes, hè? Doeg! doeg, doeg. 0800. 1121. We hebben bij ons thuis een jongens wat de katen waar ik vaak mee ben. Als ik mijn huiswerk zit te maken Ligt die op een boek te slapen van dat malle beest Hou ik ontzettend veel De lonse moeder en een marokkaanse vader, daarom kreeg ze blauwe ogen. En pik zwart wat haal. Ze wil trouwen, toneelspelen, en sjouwen met een baby Ze wil alles tegelijk Annie de Munk is dat. En het liedje Mengelmoes. 0801. 121, als je uh, Dorien kunt helpen, die dus een noodoproep deed omdat ze een goede baan nodig heeft om de erfgenamen van het bedrijf van haar ouders uit te kunnen kopen. Als je haar kunt helpen, 0800 1121, misschien heb je nog wel adviezen voor haar. José die wil graag weten of dieren symmetrischer zijn dan mensen. Johannes, die had die vraag over de moestuin, die hebben we inmiddels beantwoord. En Tony had ik net aan de telefoon, die wil graag. Dat ze brood dat hij zelf bakt, dat dat langer goed blijft. 0800 1121. Als je hem misschien verder kunt helpen. En de andere mensen die zelf thuis brood bakken, dat is natuurlijk ook zo. Karin. Ja, ik, het is me nog een keer gelukt. Hey, daar ik, was je weer. Bedanken. Hi. Ja. Hi, ik wil me in echt wel bedanken voor de leuke antwoord over de griep. of niet zo leuke, en ik, geloof niet aan dat het dat een verswöring is tegen de wereld voor geld. Yeah. Je maakt toch antistoffen aan daarvoor. En van die andere antwoord veel beter, die veel plausibeler. Nee, beter, ja. Wat ik nog wilde zeggen, uh, compliment voor je ooitzending, voor al dat zulke mensen als Verbinan dan komen. Dat is zo, zo vertederend. Dat dus <laughs> Ja, ja. Um... <laughs> en, nog, ja? Ja, nee, nee, nee, nee, het is ook mooi. Ik wil gewoon zeggen dat ik het ook mooi vind. Maar goed, waar belde je ja. over, Karin? En ik belde over, over die symmetrie van de kat. Nou, er zijn natuurlijk katten die zijn vreselijk onsymmetrisch... door de tekening in het gezicht. Uh, wat zo symmetrisch. Is. De lijk zijn natuurlijk die grote ogen... en de tekening soms bij katten om de ogen zijn heel, heel symmetrisch. Maar... Ze worden daarom ook zo mooi gevonden, omdat het met de kunst te maken heeft. Hè? Symmetrie is het sublime van mooiheid. Ja, precies. Ja, ik kan je heel slecht ja. verstaan, Karin. Dus ik, oh, ja. de, de ja, lijn is ja. ook een beetje ja. ja, ja. Nou, en, en ook gezondheid, dat wist ik trouwens niet, dat dit een teken van gezondheid zou zijn. Vond ik ook interessant. Ja, volgens mij is het meer. De, uh, ja, het is natuurlijk de vraag: willen gezonde mensen zich voortplanten of willen symmetrische mensen zich voortplanten? Het is, uh, ja, je wil, je wil natuurlijk dat uiteindelijk dat het niet een, uh, een rommeltje wordt. Een scheef rommeltje. Ja, het, het is een kip-ei-vraag. Ja, dat is maar ook goed. zo. Want aan de andere kant, hoe schever, hoe leuker natuurlijk. Ja, ja. ja. Nou, ik, uh, ik ga nu proberen nu te slapen. Maar ik, ik vind het een prachtig ooit uh, zijn ding. Nou, dankjewel, Karin. Ga lekker slapen. Fijne nacht nog. Wel ja. dag. Joke. Ja, goeiemorgen. Hi. Eindelijk. Nou, ik, heb, uh, ik kom uit Twente, maar daar woon ik al heel lang niet meer. Maar daar zeggen ze altijd: met boerenkool. En dan hebben ze rupsen op de boerenkool. Maar dan zeggen ze in het dialect... ze hebt roepen op het moos. En oh. daar komt het moos moes vandaan, denk ik. Ja, maar dat is wel grappig. Want uh, Adrienne die zegt... ja, ik associeer die groenten, die, groente, die warmt, warme, warme groenten... dan denk ik aan kool. Ja, maar dat is moos. Ja. In Twente noemen ze dat moos. Rupsen op de moos. Rupsen op de boerenkool. En dat heet aan roepen. Op het mos. Roepen op het mos. Ja. Mos. Ja. ja, maar boerenkool ziet er ook wel een heel klein beetje uit als mos, als je het zo over je ja. bord heen. Nou. Dat denk ik dat het daar vandaan komt. Ik vind het allemaal af, hoor. Ik vind het goed. Nou, oké. Okay. Dankjewel, Joken. Oké. Doe. Joke. Okay. <laughs> Doe. Ik luister vaak, hoor. Gelukkig. <laughs> oh, dat is niet okay. gelukkig. Nou, wel oh, je trusten je wel dan. Dat was vorige week, hoor. Dankjewel, Joken. Okay. <laughs> Dag. Dag. Dag. Dag goedenacht. Goedenacht. Goedenacht. Um, ik heb een vraag over uh, het bestrijden van mollen. Ja. Ik heb uh, onlangs mijn een, een, een, een, een nieuw huis kunnen betreden in, uh, in Diemen. En um, ik heb mollen in mijn tuin. En de buren ja. ook. Maar goed, ik bel niet door ja. de buren. Ik bel voor mezelf. Ik, uh, ik heb het liefst dat die mollen allemaal naar de buren gaan en naar mijn tuin wegblijven. Is er, is er een, een, een, een diervriendelijke manier om van mollen af te komen? Want ik wil niet met gifstrooien. gif strooien. Is er, een, is er een of andere plant waaruit bezig in uh, een hekel aan in het in de ja. hebben, of zo? Die Nou, je kunt natuurlijk ja, gewoon je tuin asfalteren, want dan stoot hij zijn hoofd. Ja, dus niet. Oh. Want Het schijnt dat die krengen dat er 60 centimeter diep gaat. Ik weet niet hoe, hoe dik de asfalt moet zijn dan. Ja, maar daar heb je geen maar... last van, toch? Als, het, als er eenmaal asfalt ligt, dan maakt het niet uit. Het zijn die monshopen, nee, dat is het probleem. Ja, ja, goed, ja, daar heb je een goed punt. Maar goed, ja. ik, vind, uh, ja, ik kan misschien nog voor groen asfalt kiezen, maar <laughs> dat, uh, nee, ik, krijg, ik krijg er niet echt een idee bij, uh, bij tuin als ik asfalt zie. Ik bedoel, ben beroepsjaveur, ik zit, uh, zit de hele dag naar asfalt te kijken, dus even niet in mijn tuin als Nee, je, je hebt een asfaltoverschot. Ja, dus wat doe je tegen mollen? Maar je hebt toch van die dingen die piepen, wat alleen mollen kunnen horen? Nou, dat is mijn vraag. Het is er oh. iets om van die bezig af te komen. Ja, nee, ja dit ja. is het antwoord en, alleen maar, waar, dat weet met... ik ook niet, maar ja. Ja. ja, wel een beetje een diervriendelijke manier. Kijk, geef is natuurlijk de makkelijkste oplossing, maar dat vind ik. Uh, nee, dat uh, doe ik niet graag. Nee, maar heb je wel eens een mol gezien? Ja, op een plaatje. Ik heb hem nooit, uh, nooit in de tuin gezien, maar hij zit er natuurlijk onder. De kring. Nee, maar ze zijn zo schattig. Ja, ja. maar best. Nee, maar... maar als ze mijn nieuwe, aangeleg... maar ze mijn nieuwe, nieuwe aangelegde tuin op hebben gaan helpen van 10.000 euro... dan vind ik het schattig dat het toch wel iets afnemen van die molletjes. Nee, ik, snap dat een, ik snap dus niet dat er nog geen uh, mollentuinen zijn... waar je gewoon waar je mollen kunt aaien en zo. En, um... Ja, doe dus, ze dus lekker in de moestuin, hebben ze ook wat te <laughs> Ja, dat schiet <laughs> er natuurlijk niet op. Nee, goed. Ik nee, zeg... nee, maar ik, ik, ik, ik wil voor die beesten af. Ja, ik snap het Ja, Dat zeg jij nu in dit geval. Help Jan van zijn Mollen af. We gaan het proberen. Ja, dankjewel. Doei okay, super. Dag, Jan. Hoi. Uh, Irene. Goedenavond is Irene. Hoi. Ik, hallo. Ik heb twee vragen over de woningbouwvereniging. Ja, vertel. En ik maak me zorgen. Want ik ben twee jaar geleden ben ik in het appartement waar ik nu woon ben ik gekomen wonen. En um, ik heb Novilon uh, laten leggen. Dus de vloer moest zo schoon mogelijk en zo egaal mogelijk zijn. En hebben vijf mensen hebben mij geholpen om de tapijtresten van de vorige bewoner af te steken af te schuren. Ja. En nou blijkt dat er een jaar later, dus ik woon hier nou, na een jaar dat ik hier woonde, is er ook een renovatie uh, geweest. En nou blijkt dat er in de keuken asbest aanwezig was. Dus is de keuken gesaneerd. Nou heb ik een hele grote zorg voor die vijf mensen die mij geholpen hebben. Ja. Omdat we asbest afgestoken hebben. Ja. Zonder dat ik daar wist. Of zonder dat wij daar wisten natuurlijk. Ja. ja. Was de woningbouwvereniging niet... Of is de woningbouwvereniging niet verplicht om daar onderzoek naar te doen... voordat er nieuwe mensen komen? Ik weet niet... Ja, maar wisten mooi, ze, ja, de, de, hoe waarschijnlijk is het dat, je, dat er asbest in je vloerbedekking zit? Nou, als een keuken gesaneerd wordt, dan lijkt me dat vermoeden wel uh, aanwezig, ja. Een hele keuken is gesaneerd. Kijk, ja. de, de, de woonkamer en de slaapkamers niet, omdat okay. dat, ja, die novilon no ligt. Okay, ja. Dus is de woningbouwvereniging verplicht om te checken of er asbest in je woning kan zitten? Dat, maar ja. nog belangrijker is, wat moet ik nu doen? Ik ja. voel me verantwoordelijk voor die vijf mensen. Want er zitten natuurlijk wel gezondheidsrisico's aan. Ja, ja, dat snap ik. Nou, dat zijn twee vragen. Ik heb ze genoteerd. Oh, maar dan heb ik er nog eentje. Dan oh. heb ik er drie. Ja, nou, doe maar. <laughs> dat, uh, ik kon er wel wat gebruiken, dus ga maar door. Nou, dat komt daar heel goed uit. Um, in, dit, deze, in dit gebouw zijn 18 appartementen. Uh, de waterrekening wordt uh, per appartement omgezet. Ja. En niet hoofdelijk. Er zijn appartementen waar vier mensen wonen, waar ik woon alleen, mm -hmm. waar twee mensen wonen. Mensen uh, wassen de auto's en dat komt op één grote hoop en ja. wordt dus door 18... En ja. ik vind dat niet kloppen. Nee, uh, is, is het algemeen dat woningbouwverenigingen voor deze manier van betalen kiezen? Het is de makkelijkste, maar ja, ik vind het niet echt helemaal rechtvaardig. Nou ja, maar het is. Ja, dit, ik weet nu al wat, wat Ruben zou zeggen. Onze, onze, okay, uh, ja, maar die ken ik. Ja, precies, die, die <laughs> weet alles van het recht. Ja. Die zegt: ja. op het moment dat je daar bent gekomen wonen, heb je daarvoor getekend. Dus al verzinnen ze. Dat je per glas moet betalen of dat je ja, ja. dat maakt allemaal niet uit. Je hebt daarvoor getekend. Ja, ja, ja, okay, ja dat is dat altijd klopt, het probleem. Maar ja. ja, ik denk dan ook altijd, je gaat niet als je bij de woningbouwvereniging komt en je hebt een hu leuk huurhuisje gevonden, ga je niet zeggen. Nou, maar ik ga niet het water betalen zo op deze manier. Nee, nee dat klopt. Ja. Ja, dit is eigenlijk al antwoord genoeg. Ik heb inderdaad getekend, maar. Is, ze hebben mij niet verteld dat uh, dat de rekening zo uh, vereffend zou worden. Daar ben ik ook pas later achter gekomen, ja, Maar dat staat vast we wel ergens vermeld, toch? Ja, maar ik ga er allemaal niet lezen als ik aan het verhuizen ben. Hè? <laughs> ja, en op het moment dat je dat zegt... Ja. dan weet je ook dat je geen poot meer hebt om op te staan. Nee, Oké, okay. okay, laat deze vraag maar. Vallen. dat antwoord is geen. Nee, maar ik ben wel benieuwd Exacte. of het nou gewoon een soort standaard rekening is... dat ja, ze dat, dat inderdaad wel... gewoon door 18 uh, delen. ja. ja. Ja. Maar die over asbest is het allerbelangrijkste. Het is ook heel milieuonvriendelijk, want als ik gewoon, als ik, in, als ik zeg maar mijn waterrekening moest delen met 17 mensen, ja. en dan zou ik, ik zou denk ik ook dan, dit, ja, nu laat ik me weer heel erg kennen, maar ik zou gewoon heel veel water gaan gebruiken, omdat ik anders het gevoel heb zoals jij dat je water van anderen betaalt. Ja, ja. Nou, maar die dus... verleiding is ook groot, maar dat doe ik niet, want dat nee. blijft toch mijn eigen verantwoordelijkheid. Van wat ik uh, voor water gebruik, ja, dat is ook zo. Zie je, je bent een beter mens. Ja, 08, ja ze, 0800-1121. We gaan het proberen, allemaal. Irene, dank je wel. Ja, jij ook bedankt. En, uh, blijf, blijf nog lang uh, deze avonden mee verzorgen. Ik doe mijn best. Okay. <laughs> Doeg! Hoi. Doei, Hoi. Hoi, Gerdy. Ja, hallo. Uh, een hele korte vraag. Oh, Waarom wordt pindakaas geen pindapasta genoemd? Ja, ja. Ja, dat is een vraag die regelmatig terugkeert. Toch wel? Ja. Oh. Wacht even, ik moet heel even nadenken... want ik heb het antwoord echt al wel verschillende keren gehoord... Nou, ik, ik denk dan dat het vroeger ooit geperst is. Dat pinda's geperst werden tot een blok. Ja, die, dat blok inderdaad, waar je met een soort kaasgraaf of een mesje ja. dan plakjes af moest snijden. Ja. Volgens mij was het zo. En er was nog, het was ook nog zo. Um, iets met boter dat het geen boter mocht heten. Ja, nou ja, we hebben ook chocoladepasta. Pasta is pasta. Ja, dus het had pasta kunnen heten, wat op zich ook nog lekker allitereert. En het dekt ook goed. En ja, pindapasta. Ja, 0800 1121. Er is vast wel iemand... bij wie het wel is blijven hangen, Gerdy. Oké. Okay. Dankjewel. Bedankt. Doeg, hoi. Ed. Dag Astrid, Hallo Ed. Ik heb een kleine aanvulling op die moestuin. Weet jij wat een warm moesenia is... Dat is waarschijnlijk iemand die in warme boerenkool handelt? Nee, juist ja, helemaal. het is gewoon iemand die groenten teelt. Oh. Dat is, dat is de oude naam voor een groententeler. hier? Vandaar de, de, vandaar de naam Warmoestraat. Het heeft dus niet met warme groenten te maken. Helemaal niks. Tuurlijk wel, want een warm die, die, die teelt de groenten die je uiteindelijk warm maakt om op te eten. Nee, nee, nee maar dat, oh. dat, dat maken wij ervan. Maar van oorsprong, ik, ik heb die ik heb in koken, ik kan het niet opzoeken... maar een warm is gewoon een beroepsnaam voor een groenteteler. Van oorsprong, uit de, we hebben van 1700 al af. Vandaar ook de naam Warmoestraat. Nou, ja, dan, we zijn eruit... Hoop ik. Ik, weet, ik, ik. ik kan het niet opzoeken, maar uh, uh, mensen, maar eens kijken. Want is, uh, net zoals je vroeger zei van landbouwer en boer, dat, dat zijn allemaal die oude uitdrukkingen, Dat zijn er veel meer oude beroepen. En ik denk dat het daar, daar komt het de naam uh, En moest. Ja, ik, ik, dat, dat is wel gevonden. Dat is een samenstelling van alle groenten. Dat maakt niks uit. Maar daar wil ik even een aanvulling op ja. geven. Ja, oké, okay, dankjewel. En dan heb ik nog een vraag. Wanneer komt weer de onwutse man? Wanneer die weer komt? Yeah. Hij is net geweest. Nou, voor veertien dagen terug. Um, ja. Ik vond namelijk. Ja, dan moet ik even, je hebt de hele avond complimenten gegeven. Ik vond dat een vervelende uitzending. Je wil, je wil vast weten wanneer die komt, zodat je niet hoeft te luisteren? Nou, eer gezegd daar, want ik vond dat die man. die heeft daar een uur gezeten bij jou. Ja. Er zijn maar vier luisteraars. zijn er behandeld. En dat was een meneer van een, de meneer van een uh, bibliotheek. die heeft ja. 25 minuten gepraat. Ja, maar die, ik, ik heb toevallig heb ik vandaag het hele verhaal uit zitten werken... voor de mensen die een uh, schriftelijke versie hebben aangevraagd. Maar het was wel super informatief, het hele verhaal. Van die bibliotheek? Ja. Ja, maar die, die ombudsman die moet zich toch ongeveer erg bedrukt voelen? Die man was uitgenodigd om de nacht te komen. Ja. Hij is daar geschreven, hij is misschien twee minuten aan het woord geweest. Oh, nou, ik heb hem vandaag nog gesproken. Hij vond het heel erg leuk. Nou ja. Maar ik zal het tegen hem zeggen. Ja, graag. Want ik ik ik, ik, vind, ik, vind, ja, ik, ik heel graag naar jullie, maar ik vond ik vond het werken uit zijn, ik, ik snap het. Je moet, het is dus echt kritiek hoor. Dat doe ik, ik eens dus goed. Ik, ik vond het zo jammer. De, de, de, de, nee, nee, maar je mag. De, mag ja. het, ik weet niet zo goed waarom, maar je mag het wel zeggen. Ja, nou, ik vond dat jij allemaal de antwoorden gaf. Ik? Ja. oh jee. Ja, dat is nooit dat de, de bedoeling, best, natuurlijk. De, de mensen stelden vragen en jij gaf de antwoorden. En die, die goede man, uh, de Haan, die, die gaf er nog twee stukjes bij. En dat was het afgelopen programma. Oh. Ja. Nou, het, ja, we hebben de evaluatie al gehad, Ed. Anders zou ik ja, zeggen, jammer. ik neem het mee in de vergadering. Dat is jammer. Want ik heb namelijk ook de ombudsman zelf gebeld. Ja. Op, op, op, de, op de morgen tussen 10 en 12. Dan dus heb ik het ook doorgegeven. Nou, dan, dan is het toch geregeld. Dan staat je het genoteerd. Maar jullie hebben geëvalueerd, zeg ik. Is dat dan ook ter sprake gekomen? Nee, we waren eigenlijk allebei heel erg tevreden. Ja. Oké, okay. nou goed. Ik leg het wel voor een keertje. Misschien dat andere mensen daar. Ik hoef helemaal geen. Op, op doorgegaan te worden helemaal. Dat is geen vraag. Maar ik vond het jammer, alleen. Ja, nou... De vraag van wanneer het dan wel weer komt, wanneer niet meer wel komt. Nee, maar Ed, het was gewoon het was een soort service voor een bepaalde groep mensen. Dus ja, ik denk niet... Echt. We hebben niet het gevoel van, nou, we gaan dit weer doen. Want wij hebben allebei het gevoel dat, het, dat er heel veel gezegd is. Dat er heel veel nuttige dingen uit zijn gekomen. En er komt nog voor de mensen die dat hebben aangevraagd een schriftelijke versie. Ja. Dus nee, het is niet zo dat we nou denken, nou, we gaan nog een keer hetzelfde doen. Nou, dat was de vraag. Ja, maar het antwoord is nee, maar misschien over andere onderwerpen nog eens een keer. Maar dan zal ik meenemen dat ik mijn mond moet houden en dat hij meer moet praten. Vond ik wel, ja. Oké, okay. staat genoteerd, Ed. Dank je, goed je. Goed, doeg, 1121 voor vragen, antwoorden en evaluatiepunten. Jannie. Ja. Hallo. Goedemorgen. Zeg het Ik, eens. Heb een Ik heb een oplossing voor Jan zijn uh, Molle. Jan zijn, <lacht> Jan zijn. Jan. Jan. Jan. Oh, dat is Jan. Ja. Maar de, weet je, Jan is wel zo makkelijk. Jan zijn Molle, ja, ja, ja. vertel. <lacht> nou, um, je kent toch wel die uh, molletjes waar kinderen mee lopen, of die ze in de grond kunnen zetten ja. en die zo leuk draaien? Ja. Nou, als hij die, die, die in zijn tuin zet dan zijn de mollen weg. Echt waar? Van die, van die wind, ja. windmolen dingetjes kunnen ze daar ja. niet tegen? Hebben ze een windmolletjesallergie? Nee. Of zijn ze bang dat de kinderen achteraan komen rennen? <laughs> uh, nou ja, die dingen die trillen, die maken een, een trilling in de grond... doordat die dingen draaien. En daardoor blijven de mollen weg. Wauw, echt. Ja. Ik ga een handeltje erin beginnen... want iedereen wil ja. nu die dingen hebben. Ja, dat is werkelijk waar. Wat een goed idee. Ja, ja. Heb je het geprobeerd, Jannie? Nou, ik ken mensen waar ze in de tuin staan... En die hebben nooit geen mollen en die zitten echt in een mollengebied. Oh. Ja. Nee, maar dit, is natuurlijk, dit slaat nergens op. We, zit, we hebben geen mollen, maar we zitten in een mollengebied. Hoe kun je nou in een mollengebied ja. zitten en geen mollen hebben? Nou, de mensen die die dingen niet in de tuin hebben, die hebben mollen. En dan hebben de mensen in, het, in, het, in de tuin daarnaast... die hebben de driedubbelen. Ja, nou, ja, misschien wel, dat weet ik niet. Of er zitten, <laughs> of er zitten heel veel regenwarmen in die tuinen, dat kan natuurlijk ook. Maar waar de molentjes staan, zijn geen mollen. Nou, ik vind, ik vind het briljant, dankjewel. Windmolentjes, ja. ik ja. schrijf het even op, ja. Oké. Okay. Hey, nou, bedankt, Jannie, ook namens Jan. Graag gedaan, succes. <laughs> Goed. <laughs> nee, ja. Doei. Okay. Hoi. Dag. Henry. Ja, jou. Hallo. goedendag hoi ik had, ik had een vraag. Ja. Uh, gaat over Crodino. Het product dat is een aperitief non-alcohol. Waarom oh. moet het in de winkel zeg, voor legitimeerden? Zit geen alcohol in? Nee, dat is een, het is een bite zonder alcohol. Aperitief oh. non-alcohol. Non oh. Moet jij je legitimeren? Nee, ik niet. Oh. maar als... <laughs> ja, maar dat is mijn vraag. Dat verwond mij eigenlijk. Want ik, ik, ja, ik vind het wel lekker. Maar uh, het verwond het mij gewoon wat het ligt in, in, de, in de stelling in de winkel bij, bij het alcohol daar drinken. Terwijl er geen alcohol in zit. En ja. dat is eigenlijk mijn vraag. Waarom? Hoe komt dat? Ja, nou, dan ben ik nu ook wel benieuwd naar... Is dat in iedere winkel of is dat jou in, in de supermarkt op? Nou, nou ja, ik, in, in de supermarkt waar ik kom. Ik ja, daar begint met die grote olifant. Oh, die, ja? In ieder geval, die, die, ja. Goed. Maar in ieder geval, uh, ja, dat is mijn vraag. Oké, okay, staat genoteerd. Dankjewel, okay, en, uh, nou, ja, uh, dank je wel, Henry. Oké, succes. Ja, dank je. Hoi. Ik krijg trouwens van Sian uh, nu een appje met... dank je wel, Dus die gaat denk ik van die windmolentjes in zijn tuin zetten. Ketje. Ja, ja goedenavond. Hallo, hallo, uh, hallo. Ja. Uh, voor het mollenprobleem. Die meneer met het mollenprobleem. Ja. Ik heb proef uh, ondervindelijk. Ik had uh, een mollenplaag. En zo ernstig dat een, een schuurtje is ondermijnd. Oh? Uh, ja, kunststof schuurtje. En, en die vloer is ook een kunststofplaat. En als daar maar genoeg onder gegraven wordt... gaat die wel scheef hangen. En uh, ik heb het volgende uitzitten, dokter. En het werkt dus echt, want de mollen zijn weg. Ik heb uh, van die uh, zo'n ouderwetse wekker... Met zo'n hinderlijke harde tik. Zo'n opwinding. Later kreeg je zo'n batterijtjes. Weet je welke ik bedoel? Ja, ja, ja. En die doe je in een blik. De blik gaat fungeren als nog hinderlijke klankkast. En dat blik zet je gewoon tussen die molshopen in. En ze gaan uiteindelijk weg. Omdat ze... Ik vermoed dat het klinkt als een vijand van hun. Iets wat, wat tikt of zo. Wat, wat hun vanaf de handen zit. Een en bom verraden, bijvoorbeeld. Het, het hielp waarachtig. <laughs> een dus wekker er in een blik. Op... Ja, in, en word in je blik, er zelf niet op... helemaal gek van dan? Um... Uh, nee, maar dat het zit niet. buiten en ik zit binnen. Ja, maar via die mollengangen, dacht ik, dan resoneert het misschien je huis in. Maar dat is dus nee, niet zo. Niet, nee, gelukkig niet. Nee. Ik kan nee. absoluut niet tegen een tikkende wekker. En dan gaat het niet door het raam, maar het raam uit. Oké, okay, nou, dan zijn meteen de mollen weg. Dus dat is twee mollen ja. in één klap. Ja. Maar ik, ik, doe, ik heb hem in een blik gedaan, omdat ik zo uh, zat te denken. Dan wordt dat getikt nog inderlijker. Ja, heel slim. En dat trilt door die grond en uiteindelijk zijn ze weggegaan. Ja. Jippie. <laughs> nou. Die staan nog steeds scheef. Ja. D Schu dat is het, dus ze gaan het niet weer recht zetten. Dat is dan weer jammer. Ja. Maar het idee is leuk. Ja. Nee. Nou. Even de schoudertjes te holden. Ja, met z'n allen. Ah, ah, ah. <laughs> Oh, maar dat was, uh, dat was een ideetje voor die meneer. Want hij ja. had het over. Uh, hij wou geen enge middelen en zo gebruiken. Nee, ja, nee, nee, nee. Het is een, een fantastische uh, oplossing. Ja, ik zit te denken, want ja het is logisch dat ze je schuurtje mollen. Maar dat ze hem dan weer. Over... Nou goed, genoeg flauwe grapjes. Bedankt, Keetje. Oh, help. Ik zet je uit hoor, want ik ga het niet goed. Even op adem komen. Jan. Ja, Astrid? Hallo. Goeienacht. Even luisteren hoe het met het ketje gaat. Uh, uh, je hebt een geweldig programma. Als oh, Als ik uh, een bad hair day heb, ja. weet je wat ik al serieus denk? Oh, gelukkig. Nog een paar uur, twee uur, komt <laughs> nou. En dat is al heerlijk. Ja, gelukkig. Nou, uh, veel plezier nog even, ketje. Ja, en ik hoop dat, dat die meneer er wat aan heeft. Ja, ik denk het wel. Hij laat het vast weten via de app, want hij is heel actief vannacht. Dag. Dag! Dag, dag, Sorry Jan, maar ik maakte me toch een beetje zorgen of uh, Ketje niet uh, buiten adem raakte. Zeg nee, het dus. dat is normaal, dat is normaal. Ja. Even, even afronden. Ja. Oké, okay, <laughs> dus... ik heb één vraag en dat is: Wordt uh, iemand uh, bloed geven? Ja. Dus ik, uh, ik heb vroeger wel Toen dacht ik dat die bocht groter was, als de Bromfiets. Toen kwam ik in de ziekenhuis aan sleutel bij, en toen kreeg ik bloed. Ja. Van een donor uiteraard, maar. Wat doet dat met je DNA en Blijft dat gewoon hetzelfde van je eigen afwerking naar nou twee DNA's? Ja, volgens mij is dat wel van invloed. Dat heb ik wel eens gehoord. Ja. Ja, dat wil je ik nu dat... weten natuurlijk. Heb je dat niet gevraagd? Nou, het was een speldsmaan, zo je geloof ik. ik. Wat zeg, zeg je? Uh, het wat? komt vol vandaan. Ja. Ik zeg het niet. Iedere mens is uniek hè? met zijn. Ja, met zijn DNA. Ja. Ja. En dan oh. gaat, het, gaat het er gewoon langs. een op, op, op, op stukje ertussen. Ja. Helemaal niks aan heb. Nou ja, niks aan heb. Zou er blij mee zijn. Nou ja. Ja. Het hoe eraan natuurlijk hoe je, hoeveel DNA er is. Ja, wat voor DNA het ook is. Ja. Ja. 0800-1121. Ik ga op zoek, Jan. Goed, nou. ik, ik ben in ieder geval niet slimmer geworden. Daar zit het niet. Nee, dat, het heeft, dat heeft het niet opgeleverd. Maar ja, wie nee, weet wat je allemaal... Ja. Misschien heb je wel hele mooie teennagels gekregen. Moet je eens checken. Ja, misschien. Uh, ja. Ik zal eens kijken, maar... Nou. Ik luister even verder en dan hoor ik dat allemaal wel. Ja, we regelen het, Jan. Dat wordt geregeld. En ja. dan kan ik gemaakt. te luisteren over wat er is. Ja. Oké, okay, dan wens ik hier even prettige nacht verder en succes met je programma. Dankjewel, dag Jan. Once was was all in Time starts to pass before you know frozen. Round zo'n negen jaar geleden van Leona Lewis... En uh, eens even kijken, was naar aanleiding van de vraag van Jan. Die zegt: Ik heb een bloedtransfusie gehad. Is mijn DNA nu ook veranderd? 0800 1121. Henry, die wil graag weten of, uh, uh, waarom je je moet legitimeren om Crodino te kopen. Ik, ik ken het niet, maar het is een alcoholvrij drankje, zegt hij. Uh, Gerdy wil weten waarom pindakaas pindakaas heet en niet pindapasta. En Irene, die uh, vraagt zich Af. wat ze moet doen nu er ontdekt is... dat er uh, onder haar oude vloerbedekking... in haar uh, appartement van de woningbouwvereniging asbest zat. Wat moet ze doen uh, ten aanzien van de mensen die haar geholpen hebben... de vloerbedekking te verwijderen? Ze wil ook weten of de woningbouwvereniging dat nou niet moet controleren... voordat je erin gaat. En... Of het algemeen is dat een woningbouwvereniging 18 appartementen gezamenlijk de waterrekening laat betalen, gedeeld door 18, onafhankelijk van het feit hoeveel je gebruikt. Uh, nou, de mollen van Sean, dat is wel opgelost. Hij heeft geappt dat hij uh, alle twee gaat proberen. Uh, Tony die wil weten wat hij in zijn brood kan doen... zodat het langer goed blijft. Uh, José vroeg dus uh, of het klopt dat dieren symmetrischer zijn dan mensen... En ja, Dorien heb ik nog die zo graag een baan wil. Ik weet niet of dat vannacht nog uh, gaat lukken. Of misschien adviezen wat ze kan doen. Omdat ze heel graag de erfgename uit het bedrijf van haar ouders wil uitkopen. Maar niet genoeg geld heeft. 0800 1121. Ook voor nieuwe vragen kun je dat nummer natuurlijk nog gebruiken. Zolang dit programma duurt. Arnold, goedenacht. Hoi. Hoi. Zeg het maar, Arnold. Ja, ik heb... Ik had een vraag over die Crodino. Ja. Dat was inderdaad destijds... Uh, toen had je ook uh, die hype van het alcoholvrije bier. Ja. Dus alles werd uh, apart gezet. Want het, het wordt gezien als een soort apparatiefje. Ja. En dat wordt dan ook weer... Uh, ja, gezien als een soort alcoholholisch drankje. Maar dat is het niet. Nee, dat is het niet. Maar destijds was, had je ook bijvoorbeeld de bukkler. En er is dus alcoholvrije bier ook apart van het echte bier. Oh. Ja. Maar ja, dan hoef je het niet te, te legitimeren. Ik snap, wacht even hoor. Nog één keer, want ik moet even goed opletten. Want waarom ja, moet je ja, nou, je, je legitimeren? Omdat het een drankje is dat geassocieerd wordt met alcohol. Is het niet gewoon Juist. dat de mensen bij de kassa niet helemaal zeker weten of het alcoholvrij is? Juist. Oh. <lacht> en weet je wat dat vreemde is? Nou, dat is Shandy. Ja. Met 0,4% alcohol. Ja. Gewoon tussen de frisdrank staat. Echt? Ja. Hè? Maar Shandy, ik, volgens mij, dat kreeg ik vroeger. Dat ik, is toch 7-up met bier? Mijn, mijn, mijn vriendin, die ging, die ging een keer een vrijdagavond naar de film. En toen ben ik met haar uh, zoontjes. heb ik een mannenavond gehouden. En ik heb me rot gezocht met de bier. naar Shandy. Want ik wist dat alcohol <laughs> in zat. Dus jij, en jij en tussen de alcohol zoeken? Had, ja. En dan vraag ik als een vrouwtje die daar rondloopt: van uh, Ik help u graag. <lacht> ik zeg, waar staat de Shandy? En tot mijn grote verbazing lopen we de visdrankenvak in. En dan staat het uh, links van de Sinas. Nou ja, uh, Symmetricia. Ja, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou, dat is wel raar. Maar even, want Shandy, dat is toch. Vroeger maakten we dat toch gewoon van bier en. Ja, van bier en ja. ja. Maar dat kun je nu ja. kopen. Kun je gewoon kopen. Oh. En er zit 0,5, 0,4, 0,5% in. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik de overheid gebeld. Ik zeg, waarom staat het dus de frisdrank? Ja, als het onder de 0,6% is, dan mag het gewoon verkocht worden als frisdrank. Oké, okay, maar de Cordino, dan moet je je legitimeren. Ik vind het wel verwarrend. Ja, wel. ja. nou dankjewel. En ik had nog een antwoord op, die, uh, op het uh, water. Uh, Probleem van die mevrouw. Ja. Van die flat. Dat is hetzelfde als dat je bijvoorbeeld een, een, een, een, een, een warmteblok deelt. Hoe noem je dat? Centrale verwarming. Ja. Ja, dus eigenlijk is het wel. Uh... Daar betaal je gewoon gezamenlijk voor. Oké. Okay. Dat is gewoon wettelijk gezien, is dat gewoon normaal als je in een. In een uh, complex. Nou ja, dat wilden ze eigenlijk gewoon weten. Is het, is het normaal? En ja, Astrid, wat kost water? Nou, ja, dat, weet je dat ik me dat net zat af te vragen? Dat het eigenlijk heel erg is dat ik dat niet weet? Want het is nogal, zeg maar, wel een basisbehoefte. Water kost niks. Nee, het kost niet niks, hè? Ik betaal, ik betaal in mijn huis... betaal ik tien euro per jaar... Of, of, is het? Ja, 10 euro per maand. Dat is wel bijna niks, hè? Nee. Ja. Nou, je was, en je doucht, en je, je... je was je auto. Ja. Ja. Goed, dankjewel, Arnold. Alstublieft. Dag. Dag, Astrid. Nico. Ja, Nico is nog aan de lijn. Gelukkig maar. Early bird. Zeg het eens, Nico. Ik had nog een oplossing voor een moldenprobleem sinds 1972. Oh. De flessen ingraven. Flessen ze worden in Waardoor de fluittoon die, do, do, do, die daar door de wind heen strijkt. Nou, het zijn ook oh, wel, het zijn zijn wel lichtontvlambare dieren, zeg. Zegt u? Dat ze snel van hun stuk zijn, die mollen. Ja, dat zijn een oude wetslaar tegen mij. Oké. Okay. Op het oudste fort van Nederland, waar we last hadden van mollenritten. Die moest ik uh, weer op, op, straten, op straten maken. Ja. Nou, flessen ingraven. Ook wel ingraven. de munitiewagens kunnen kantelen. Dus er zijn dus in flessen ingraven. Ja. Die worden verwaard door de fluittoon. Dat is een oud probaat middel uit blindschoten. Nou, staat genoteerd. En ze en zei ook tegen mij... En ook tegen mij staan maar wat flessen kapot, dan gaan we die glasplinters ingraven. Dan komen ze niet meer terug. Dat vind ik een beetje gemeen. Dat is niet een beetje gemeen. Dat is hartstikke gemeen. Hartstikke gemeen. Dus ja. he, maar je bent wel van de mol af. Dat wel. Ja. En er uh, was er nog een vraag uit het verre verleden. Er zegt er een... Die zegt tegen mij... Uh, in het verre verleden... Ja, ik ben al een tijdje wakker hoor. Ja, ik hoor het. Of eigenlijk ja. niet. Ja. Ik, ga, ik ga bijna gestrekt. Dat ging over... Uh, mossensignalen. Driemaal kort, driemaal lang, driemaal kort. Ja. Weet u misschien wel SOS. Er zijn er een... tegen mij... Een uh, oud militair, hij zegt dat is nu anders geworden: die mooiste signalen afgeven. Je moet een K neerleggen op de grond. Dus driemaal kort, driemaal lang, driemaal kort, dat blijft nog steeds geldig. Maar je moet een, uh, een K neerleggen op de grond in de vorm van drie boomstammen bijvoorbeeld. Dan kan die helikopterpilootje zien. Heeft men daar wel eens van gehoord? Om <kliek> noodsignalen af te geven. Dat vraag ik me nog steeds af. Al jaren. Oké, okay. even voor de duidelijkheid. Wie moet er een K neerleggen? Als je in nood bent, moet je een K neerleggen. De, de, de, de, de persoon die in nood is. Ja. Op de grond. Ja. Een K in de vorm van drie boomstammen. Of, hè, die ja. makkelijk uit elkaar te schoppen zijn. Want die, die negen rotsblokken oh, die ja. zijn die uit elkaar te schoppen. Als die helikopterpilootje komt redden. Ja. Ja. Ja. ja. Maar wat is nu je vraag? Wat zeg je? Je vraag is of, nou, of iemand er wel eens of, of, of van iemand gehoord iemand heeft. Dat weet. Ja. Of dat het bekend verschijnsel is. Dat je een K neer moet leggen in de vorm van drie boomstammen of, of een aantal takken. En waarom de K? De K van Kelp? Ja, dat weet ik niet. Nee. Het is dus niet de S van de SOS. Nee, of de H van Help. Het zou een andere boomstam worden. Het dus niet is niet, niet de S van SOS. Drie nee. punten, uh, drie... Ge nou, maar een S-leggen van Boomstam is ook niet makkelijk, hè? Ja, maar kijk, no breed wet. Dat is waar. Als je een aantal takken neerlegt, of een aantal. Of een aantal uh, ja. ja, moet ik zeggen. Nou, het zou eventueel inderdaad kunnen. Nachtzuster, een programma van Max.